Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval... kunnen voortaan met elkaar in contact komen via een nieuwe site van slachtofferhulp. Slachtoffers, nabestaande omstanders en hulpverleners... kunnen met de site Jij Was Daar Ook aan elkaar worden gekoppeld. Volgens slachtofferhulp is de behoefte aan contact groot. Zo weet het slachtoffer van een aanrijding soms niet wat er is gebeurd... en dan kan het helpen bij het herstel als omstanders daar meer over kunnen vertellen... De A58 bij Tilburg is voorlopig dicht na een dubbel ongeluk vannacht. Een vrachtwagen botste vanochtend vroeg op een personenauto. Om de bestuurder van die auto te bevrijden werd een brandweerwagen ingezet en waren een paar rijstroken dicht. Een automobilist miste of negeerde de rode kruizen en botste op de brandweerauto. De drie inzittenden van de personenauto raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De Britse Labour-regering wil de asielwetten een stuk strenger maken. Mensen die illegaal het Verenigd Koninkrijk zijn ingekomen... moeten met de nieuwe regels 20 jaar wachten... voor ze in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. Volgens de plannen wordt ook de vluchtelingenstatus verkort... naar 2,5 jaar. Als de Britse overheid na die periode oordeelt... dat het land van herkomst weer veilig is, moet de vluchteling weg... De plannen zullen volgens Britse media binnen het centrum linkse labor tot flinke discussie leiden. In het zuiden van Gaza is opnieuw een groot vluchtelingenkamp overstroomd na zware regenval. Veel tenten van de ruim 400.000 mensen die er leven staan onder water. Volgens de VN-hulporganisatie UNRWA is de situatie in Gaza nu de winter in aantocht is uitermate kritiek. Het weer vanochtend vrijwel overal bewolkt en zo nu en dan wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, in het noorden wat zon. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Muiden en het Watergraafsmeer 5 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Zandvoort, uit Zandvoort, Out-Hollands op zijn best, Golden Hold is uit Zandvoort aan zee.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 Klinkt een stem zo puur? Op jaren veertig, gouden avontuur. Dansen in gedachten, zwart-wit licht, het verleden leeft. Een tijdloos gedicht, zet even een zandfoto, wat een feest.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 De kat van oma Willem is op reis geweest Op reis geweest Op reis geweest, geweest De kat van oma Willem is op reis geweest Waar ging hij dan naartoe? Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest Parijs geweest Parijs geweest, Parijs geweest. De kant van oma Willem is op reis geweest Bonjour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 In de cel, er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel Maar stuurde hem een waar stuurde hem een boer Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er van vandoor Buiten de baaien zag hij een auto staan Die leed maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan Maar in een scherpe bocht, kreeg die kar een je van Bij. Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij. Een vuile ik kijk droevig omheen. Ik zie votten en oude flessen. Excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien dus wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Want burgers, het is een rotzooi van het.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 Rauw.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 met een muziekten op de markt en een levend grote speeltuin over de vogels in het park. Spelen. In de straten op het plein Ongestoord kon je erheen, klang. De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen tellen Je delt mee 8, 9, Is gezien. meer spelen hun spel is vogelvrij verklaard en niet voor kleine ziekige vogels die als kinderen zijn vermoond biervleugels men heeft kort geknipt hun gezang is haast verstomd Did they die? Did they die? Did they die? Did they die? die?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 En overleden in uh, Amsterdam op 1 december 2009... was een Nederlandse Jean, Jean Jongier, componist, liedjeschrijver en acteur. En na een carrière als acteur bij, uh, acteur bij de Nederlandse Comedie... maakte Safi sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes als Sammy, We Zullen Doorgaan... Pastorale, Laat Me, zien, Vecht, huil, Bit, Lach... Werk en Bewonder en Safi Chanté... uit de jaren 60 en 70 waren krachtige B-zingers.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 Van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat houdt de zaak in even dicht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 Iedere week een reisje terug met Mario Z. Naar vroeger geluk de radio draait. Liet lied zo zacht, oud, holze klonken, ze geven kracht. Z, F en zo'n voorstel, had een feest! Van de 30 tot de 70 het allermeest. De muziek van toen, het, het blijft bestaan. Met Mario Z, gaan we weer aan. Klinkt een stem zo puur de jaren veertig, een gouden avontuur. Dansen in gedachten in zwart wit licht. Het verleden licht een tijdloos gedicht. Zet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 Het eerste teken dat de zaak al was gekeken Voor zover je zonder plichtsbesef Je leven leeft.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 Neem in je strijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schrijf vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Dat we een tot volk zijn, dat willen we weten. La la la la la, la la la la. En de Akela neemt niet mee Ik heb genoeg, maar altijd weer datzelfde Doe jij de vaart, dan laat ik het niet uit Op de tv komt straks een goede film En daarna gaan we onderuit Alweer naar een beetje zo dat ik had voor En de achema nee ik, ik heb vernoet aan altijd weer datzelfde. Doe jij de paat, dan laat ik het niet uit. Op de tv komt straks een goede pillen. En daarna gaan we onderuit al in haar bedje. I'm a man of I'm De platies verkopen. Mannen, vrouwen willen vrouwen kruipen Duizend dingen vragen, maar doe niet zo zenuwachtig en hou je in dracht. De gevaren die ontwaren, zullen Nederland verstaren. Geen maar hou je optimisme, als die jacht een slaap die steeds niet te laat. Want ons leven er en staat maar raar. Niets is er wat blijft of wringt. Het hof in de keuken zingt. Raad. Ras, en bonen, is het tot zaten die nee. en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrij heen tot leven, vrij heen van grenzen tot stand. langer zo water leven, voor het vaderland. Wij marcheren, dirayeren, zitten te dineren, als eventjes kan leien, dan slaan wij aan vreien. Van de meisjes, kleine tijdjes, we hebben liefde sparen degen. banken en een lijntje. daar bij het maantje, zullen we elkaar in het goed verhoor. Ik ben een vrouw en spreek ervoor. voor, zij weten militair, ik moet, het is een keer al goed door woed. Rappen en bonen, is het altijd een diner. Rappen en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrijheid is ons leven, vrijheid van grenzen tot vrouw. Alle chique, magnifieke, overdreven, excentrieken. Maakt al veertien toen een laten, dat houden, soldaten, maar het bronzen, boerengezonde, echt oprecht en onomwonden, blinken en verre. Deze militairen die ze tonen, ze in de skirt, in de rug en wonen weer terug. Het wat je eet, mijn beste vel, en ik zeg waar ik wijkvel. Ratsen en bonen, is het zo'n vaterdineren. Ratsen en bonen, doe dan je maaltje maar mee. Vrijheid is onstreven, vrijheid van vrengen tot vrouw. Volg ons zomaar De banken zo De jong De jongens aan De jong De jongens aan De jong dan. De jong dan. De jong dan. De jong dan. De jong De jongens aan De jong De De jong dan. De De jong dan. De jong De jong dan. De jong dan. De jong De jong dan. De jong dan. De jong dan. De De De De De De De De De De De De Rondom de dan De atmosfeer Ze het niet weer. tussen en Ze een het jongen, het jongen. het het het Zij vangen geen kannen op, zij de mond van mannen. Zij zijn de rand, zij zijn de keur, zij zijn de keur, zij zijn de keur. Zij zijn de keur, de keur, en zijn de keur, zij de keur, de de jongen, de de de de de de Welke vroeger is, toch brengt het oog en, en De meisjes waren net en keek ze van de de aarde. De dikke en En Het was Bartouz, Tini Lavelle en Lou Bandi en Kobus Kug met de mobilisatieliedje een opname 1939. En daarvoor hoorde u manke met laat de hele boel maar waaien. CfM Zandvoort, lokale omroep uit de Badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard volgende week wordt het programma herhaald op zaterdag tussen 1 en 2. Hier op de lokale omroep CfM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort draaien.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 Er is geen pijn of genezing is er voorgegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt. En je denkt moet mij dat juist passeren.